Bel 0800 0828. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Dit is Radio 1. De NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. Het mooie van het schrijverschap is dat het zich niets aantrekt... van een dodelijk vermoeiend woord als pensioengerechtigde leeftijd. Want in het hoofd van de schrijver is iedereen zo jong of oud als de schrijver wil. Wat onze gasten bewijst in haar nieuwe roman Liefde heeft geen hersens. Een dreigende, zinderende roman over de liefde. Hier is Mensje van Keulen. Uw presentator is... Petra Possel. Goedenavond en welkom bij Kunststof van donderdag 9 februari. Cultuur en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt vanzelfsprekend reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Daar is een gastenboek en daar kunt u uw opmerkingen of vragen achterlaten. En doe dat dan wel zo snel mogelijk, want dan kunnen we die ook nog behandelen tijdens dit uur. Mijn gast is vandaag Mensje van Keulen. Welkom. Dank je. Uh, terwijl Nederland collectief schijnt te rouwen om het niet doorgaan van de tocht der tochten, hangt bij Huizen van Keulen, denk ik, de vlag uit. Vanwege een werkelijk jubelende recensie in Vrij Nederland van nu, die net uit is. Twee pagina's, Jeroen Vullings. Hemelhoog jouwdsend. Ja, ik, ik, uh, ik kan niet anders zeggen dan dat ik daar natuurlijk heel gelukkig mee ben, want je weet nooit hoe een uh, boek gaat vallen bij de lezer. Mm -hmm. Bij de recensent en de lezer. Um, ik kreeg vanmiddag de tekst toegestuurd. En uh, ja, nou, ik, ja, dat kan je niet altijd zeggen. Maar ik, ik moet het nu toch wel zeggen. Hij heeft het wel heel goed gelezen. Want hij komt met een paar zinnen en een paar details. Waarvan ik zelf ook wel wist toen ze schreef. dat ze er inderdaad behoorlijk uitspringen. Scherp heeft hij. Ik word er ook verlegen van, dat ja? moet ik eerlijk zeggen. Ja, wel, jawel. Ja, maar ja. het is toch wel fijn dat iemand. Uh, dat wat jij gemaakt hebt, waar jij. Heb begrepen, drie jaar, meer dan drie jaar aan gewerkt hebt, dat hij dat dan op waarde weet te schatten, maar ook ziet waar het erin zit. Ja, ik hoop dat je het zelf ook gelezen hebt. Ja, Jazeker, dus, van A tot ja. Z. Oh ja, dus, dus iets meer dan een dus dan weet je of het uh, ook wel klopt. Ja, maar ja. hij heeft mij wel op ideeën gebracht ja. die ik niet had gezien uh, uh, bij lezing van het boek. Uh, en wat ik bijvoorbeeld een hele grappige associatie vond... is dat hij dat hele milieu van... we praten zo meteen trouwens eerst even over... van waar het boek eigenlijk over gaat... maar dat milieu van Haagse uh, vrouwen... Wat, wat, hij maakt dan zelfs een vergelijking... een uitstapje naar Helga Ruub samen... Uh, dat jij zo feilloos uh, bloot weet te leggen... type, type mens, type dame... Uh, ja, dat, dat vind ik leuk... dat hij daar heel lang op ingaat. Dan denk ja, ik, ik... hij geeft het zelfs nog heel mooi aan... want hij heeft het over een bepaald soort Haagse dames... Uh, met, met paals, omgerimpelde nekjes of zo. So, iets staat er ook nog. maar. Um, daar is, er zijn twee dames al in het boek... Die, uh, die duidelijk wat meer geld hebben. Dat is waar. De moeder van de mannelijke hoofdpersoon... en de, dame, de oude dame die is overleden. Daar begint het ook mee. Die ja. wordt gevonden. Maar ik, ik moet zeggen... Mm, ik heb er niet over hoeven denken... omdat ik wel wist toen ik deze roman ging schrijven... dat ik er ook wat je dan toch kunt zeggen, een Haagse roman van ging maken. Want alhoewel ik al 45 jaar in Amsterdam woon... wist ik ja, de personages die ik voor me zie... de contrasten tussen toch een bovenklasse en een onderklasse... die is in Den Haag altijd heel sterk geweest. En ik heb dat wel ervaren natuurlijk, omdat ik er geboren en getogen ben. Ja. En, Hoewel ik toen helemaal nog niet wist dat dat uh, ja, bewoners op het zand en op het veen genoemd werden, ervoer ik dat wel, dat dat grote verschil er was. Ja. Um, nu kon ik in deze roman daar ook iets mee doen. Ja. ja, en dat is buitengewoon geslaagd, want het is een hele mooie roman geworden. Hij begint vrij alledaags en doodnormaal. Je denkt zelfs bijna dit ah, zijn. Je eigenlijk... zegt doodnormaal, dus is niet ja. voor ja. niets. Nee, ik zeg <laughs> niet, niet nee. voor niets doodnormaal. Nee. Maar dan al, al ras is het uh, buitengewoon beklemmend en uh, naargeestig. En, en van alles en nog wat. We komen daar zo over Hij te spreken. Hij is niet alleen naar geestig. Nee nee, alleen. nee, nee, nee, nee, nee. We hebben een heel uur om het nu helemaal oh, uit te gaan ja. uh, pluizen. Ik zeg nogmaals dat de luisteraars mogen reageren op deze uitzending... via onze website Radiokunstof.nl En laten we dan gewoon maar eerst bij het begin beginnen bij de titel, uh, mensje. Uh, Liefde heeft geen hersens. Uh, een titel waar je natuurlijk meteen aan blijft haken als je hem ziet. Uh, het roept een wereld op. Het is ook een statement. Hoe, hoe ben jij tot die titel gekomen? Um, nou, het is minstens tien jaar geleden dat ik een keer in het muziektheater zat... en er was een opera en dan heb je zo'n boventiteling... Hè, en dan wordt het allemaal vertaald. En die zin die las ik ineens. Ja, en die, die, ja, die vliegt dan binnen en die blijft dan ergens hangen. En toen ik aan deze roman begon... en het was, ik had daar al langer ideeën voor... maar op een gegeven moment is de tijd dan rijp... en dan begin je dus te schrijven. Toen waren dat ook echt direct de eerste woorden... Um, het was daardoor ook de werktitel. Dus dat blijft dan ook als een, uh, ja, als een hoe moet je het noemen, een, een nevel hangen, die, die kan je, waar je niet meer van afkomt. En een aantal keren valt dit zinnetje ook. Omdat, uh, ja, de, de hoofdpersoon heeft dat een keer gehoord toen ze op een hele. Warme dag bijna een adresje stond schoon te maken. En ze had de gordijnen dicht gedaan. En ze hoorde dat zo uit de radio. Want ze kan de klassieke zender van de meneer bij wie ze schoonmaakt... niet veranderen. Anders dan kan, die, kan ze straks die zender niet meer terugvinden. Dus daardoor hoort zij dan toevallig deze zin vertaald. Hè, wordt wordt vertaald zo. En zij schrikt ervan als ze aan het schoonmaken. is maar heel klein dat ze beschrijft waarom zij die woorden zo hoort. Maar het ik las het toen een keer. En hoorde ze natuurlijk in de Italiaanse zingen, Maar ik weet niet meer welke opera. En ja, ik heb die, nog wel zitten zoeken ja, ik Maar Ik heb zelf ook, niet vinden ook vinden. zitten zoeken. Maar op het is, Rossini. Het is en waarschijnlijk en... Rossini. Maar het ja. kan ook een andere opera. Luisteraars deze, deze, deze, deze vraag gaan er voor ons beantwoorden. Want ja, je wil weet, het wel weten, ja, toch? Ik zou het wel graag willen weten. Ja. Ja, dus, dus die, maar die woorden bleven dus inderdaad hangen. En ja, als zij ze dan uitspreekt tegen de andere hoofdpersoon... dan zit die daarmee. En ja, zo af en toe komt dat terug in gedachten. Want op een of andere manier vind ik deze zin ook sterker dan Liefde maakt blind, bijvoorbeeld. Mm -hmm. het is, uh... Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook dacht... is het niet een veel te zware titel, moet ik het niet uh, eenvoudiger houden. Dus ik had ook nog een eenvoudige titel bedacht. Maar toen mijn uitgever, uh, die de eerste was naast mijn man... om de tekst te lezen mij de volgende dag al belde. Want die kwam echt op een zondagmiddag naar mij toe... om het manuscript op te halen. Ik belde hem en ik zei, nou, ik heb mijn boek af. Nou, ik kwam meteen. En ja, dan begint natuurlijk die verschrikkelijk spannende uren... van, oh, is het wat, is het wat. Dat heb je weer ieder boek. Maar toen belde je de volgende ochtend. Toen zei hij, maar waarom neem je dan niet de titel... die eerste zin van je boek? dacht ik van, doei. Het je wel. Zie je wel, ja. Dus. Hé, Emiel Brugman is dat? die ja. uitgever is eigenlijk uh, altijd je redacteur. En zal dat ook tot het einde der dagen misschien wel nou, blijven? Hij is met pensioen. Hij is twee dagen ouder dan ik. En uh, ja, je hoorde het net al bij de inleiding <laughs> van je, ja, door Joost Prinsen. Hij mag met pensioen. Ik niet. Ja, maar hij gaat ja, niet, hij Maar niet wat, echt wat jou mee, betreft nee, gaat hij nee. niet met pensioen. Nee, nee, nee. Hij, hij, hij, hij Jullie blijft, gaan altijd bij, met elkaar door, heb ik begrepen. Ja, hij heeft, een, hij heeft nog een paar auteurs met wie hij een, al lang een band heeft. Dus terzijde blijft hij dan toch het werk volgen en lezen en en ja, en het is heerlijk om het aan hem te lezen, want hij is een echte lezer die nog veel leest. Dus geen manager-uitgever. En, uh, en ik vertrouw op zijn oordeel. Dus, uh... Hij zei tegen ons, hij was meteen verkocht. En oh. hij was enorm verrast uh, door het boek. Hij vond het fantastisch. Ja. Hij zei, uh, mensje is op haar hoogtepunt. Dat is toch altijd leuk om te horen? Oh, dan kon het hierna, nee, maar slechter gaan. <lacht> hoe, hoe moet dat nou? Ja, je bent echt sombermans actie krijgen we nu. Oh, ja. <lacht> dat hoogtepunt ja. kan heel lang duren, bijvoorbeeld. Ja, of ik ga dus ook met pensioen. Dan blijf je altijd op dat Op, op dat lekkere ja. hoogtepunt zitten? Ja. Ziet, maar wat hij ook zei is van ja, meestal weet ik helemaal niet uh, of, of dat er een boek komt. Dan belt ze me nee, op nooit. en dan begint ze zo'n beetje achteloos praatje over het weer. En dan en passant uh, wordt er dan ook nog uh, uh, eigenlijk een boek bij me gebracht. Of ja, verteld ja. dat er een boek is. Ja, nou, nu in dit geval inderdaad, uh, omdat ik toen echt s'nachts alles uiteindelijk had uitgeprint en hem dus die zondag belde heb ik het niet uitgesteld Dus tot een werkdag. Vandaar dat ik hem belde. Maar ander, andere keer is het wel zo gegaan. En dan duurde het soms ook enige jaren dat hij van niks wist. Dus alle keer dat ik hem tegenkwam... Hab, heb ik het nooit over een boek gehad. Niet wat ik aan het maken ben. Ook mijn man niet, ook mijn zoon niet. Hoor. Niemand weet het. Ik moest er niet aan denken dat ik erover zou gaan praten. Wat, maar wat andere, is dit? Is het bezweren? Ja, ik... ik ik weet niet zeker wat het is. Maar ik kan me niet voorstellen dat je een tekst zou laten lezen... dat iemand anders daar iets over zegt, daar rommelt, daarin snijdt... of je een andere kant op wil sturen. Het, het ligt voor de hand om... Uh, het is een beetje een cliché om te zeggen van... ja, hè, uh, als je zwanger zou zijn, hè, dan haal je het er ook niet uit. en laat je het eventjes uh, opnieuw uh, indelen. Nee, of, maar misschien uh, laat je wel een echo maken en die aan je man zien. Ja, maar dat is van buiten, is toch iets anders. Dan mm -hmm. weet je toch nog niet werkelijk wat nou, dus Daarom gaat ook die vergelijking niet echt op. Maar dat iemand eraan zou kunnen zitten, zou voor mij al ook het plezier om te schrijven al bederven. Maar dan mag er mag überhaupt niet aan jouw teksten gezeten worden. Nou ja, dood... als het dan af is. Ik ben. Ja. Vorige keer wou ik ook nog zeggen, dan legde ik het gewoon op zijn bureau. En dan ging ik weer weg. Zei ik: Hier is een manuscript. <laughs> Dat is nog erger. Het lijkt me een, een, is een, een fascinerende combinatie eigenlijk van arrogantie en, en verlegenheid. Uh, lijkt het wel. Je nou, bent heel tis, zeker tis, van je tis, zaak als je op die nee, manier. Nee, nee, helemaal niet. Want ik, als ik dan heb weggebracht of als hij het heeft opgehaald, dan heb ik het niet meer van de zenuwen. En dan, dan merk, maak ik in gedachten juist alles. Uh, tot van het is vast niks. En, uh, en je hoort ja. niks? En dan... nee, nee, hij belt altijd de volgende dag. Al. Hij gaat altijd meteen lezen. dus uh, Daar heb ik, uh, daar heb ik altijd directeur. veel profijt van gehad. Ja, ja. Laten we de contouren van het verhaal eens optrekken... zodat we misschien kunnen begrijpen, dat de luisteraars zouden kunnen begrijpen... wat dit tot zo'n mooi boek maakt. Het, het verhaal gaat over een tamelijk jonge weduwe, Romy. Ze is 39 jaar oud, moeder van twee volwassen kinderen... en huismeester Harro. Tot zover. Hij, hij, hij is ook begin 40 ongetrouwd. Hij is 43, ja. Hij woont bij zijn, zijn moeder. moeder. Zijn moeder zegt hem ook, je bent 43. Hoe moet het als ik er niet meer ben op een gegeven moment? Ja. En, en die twee die hebben met elkaar te maken. En ze hebben te maken met die ene flat. Romy woont erin. Haro is de, is de huismeester daar. En ze worden geconfronteerd met het overlijden van een oude vrouw... de buurvrouw van Romy. Vertel jij nu verder, want jij gaat het beter doen. Uh, ja, ik, ik ga niet alles verklappen. Nee. Hè? Dat, uh, uh, um, daar begint het natuurlijk mee. Romy komt binnen en die liefde. Liefde um, ze heeft geen hersens. Daar moet ze dan ook weer aan denken, omdat ze in de slaapkamer van haar buurvrouw een portret van Maria Callas ziet hangen. Een smartelijk portret uit Tosca. En als ze dat portret ziet, moet ze altijd weer aan die woorden denken. Af en ze gaat binnen, omdat ze voordat ze naar haar werk gaat als uh, gastvrouw op een kerkhof gaat ze die buurvrouw helpen. En ze heeft dus nog een paar adresjes, maar deze Irma helpt ze altijd... even zo'n half uurtje s morgens en soms ook nog als ze terugkomt. Dan stofzuigt ze wat en ze ruimt een beetje de boel op... en ze praat wat met die buurvrouw. Maar die buurvrouw zit wel erg stil in haar stoel. En die wordt zelfs niet wakker als ze gaat stofzuigen. En, en ja, dan komt ze erachter dat die buurvrouw dus uh, dood in haar stoel zit. Maar niet zomaar dood. Althans, zij is erg erg als ze ziet hoe de buurvrouw... Uh, hoe de uitdrukking van de buurvrouw is. En dan verdenkt ze. Ja, dus vrees ik dat dat haar gelijk in gedachten niet springt. Maar ze verdenkt haar eigen zoon. En daar wil ze natuurlijk vanaf, van die verdachtmaking. Dus als ze naar haar werk gaat, ja, dan. Ja, het is natuurlijk. Eh, ik wilde, dat moet ik ook nog zeggen. Voor ik aan het boek begon, dacht ik ook. Ik wil in het stevig wat meer gaan doen met hoe het is als mensen met een kerkel van doen hebben. Maar dat is. Dat is, hij heeft eigenlijk maar een, kle, een kleinere rol gekregen in het boek. Gewoon om, ja, hoe is het als je daar werkt en je bent daardoor omringd. En dat is Romi natuurlijk uh, gedeeltelijk. En als ze dan ook op te werk is, dan gaat ze de kelder in... en dan beseft ze ook weer wat het is dat, ze, dat achter die muren waar zij staat... dat het daar toch echt wel anders uitziet. Om het maar zacht te zeggen. Maar dan denkt ze ook weer aan die zoon en dan denkt ze aan die buurvrouw... En, dan besluit dat, is dan een hoofdstuk verder ook haar zoon op te zoeken. En hem um, die vraag te stellen of hij soms in de buurt is geweest. En ja, ook daar speelt zich weer Elke keer is er wel weer in een hoofdstuk iets aan de hand. Want die jongen die bereikt uh, ja, een omgang te hebben met een ander jongen iemand... dat ook weer een verrassing voor ja. is. Af en die ligt daar nog in bed. En, uh, nou ja, zo krijg je natuurlijk steeds meer suspense naar de personages, hè? Ja. Ze doet op een gegeven moment een beroep op de huismeester. Ja, en, en zelfs dan ineens denken ze: oh, hij, die heeft een pasleutel. Dat kunnen allerlei mensen kunnen die gepast hebben, gepakt hebben en de flats zijn binnengegaan. Dus er komen steeds meer verdenkmakingen. Die zitten natuurlijk meestal in de hoofden van mensen: hè, van wie doet wat. Want de huismeester denkt weer dat de Romi degene is die het gedaan heeft. Die ja. gewoon van achter deze mevrouw Irma Schnetz heeft benaderd en uh, gewurgd heeft. Ja. Je ja, zo... vertel wel veel nu, hè? Ja, maar je de, moet nu het, ook niet maar meer vertellen. Vertel, zijn maar een paar zinnen, want er gebeurt natuurlijk nog de, heel veel. Er, er gebeurt heel veel. En, en zoals ik al zei, het begint eigenlijk alledaags en doodnormaal. Maar heel snel komt de beklemming het verhaal binnen. De eenzaamheid, de angst, de dood. Ieder heeft zijn maar ook eigen. Maar de liefde. De, de li ja, iedereen het, heeft zijn ja. eigen liefdesgeschiedenis. En ook iedereen heeft zijn eigen verhouding met het onderwerp, de liefde. Maar. Die thema's van, van eenzaamheid, dood en angst... die zich toch eigenlijk meteen aandienen hè, in, in, in dat verhaal. Zijn dat nou thema's die altijd op de loer liggen? Uh, als je aan het schrijven bent? of hoe Ja, dat? maar, ja. maar als, je alle, als je de literatuur doorleest... dan kom je die thema's natuurlijk voortdurend tegen. En uh, als je kijkt juist naar de boeken die beklijven... dan zit het er barstens vol mee. He, je hoeft maar Emma Bovary of Anna Karenina te denken. Het is dus allemaal liefde, onmogelijke liefde, dood, uh, zelfmoord zelfs. Wat in mijn boek niet voorkomt. Nou, er komt uh, dus eigenlijk er heel veel echt... niet voor in je boek. Ja, er zijn heel veel dingen die gesuggereerd worden. Ja, maar waarvan een we... heel klei kleinigheid ja. soms. Je ja. moet, ik vind ook dat je niet daarin sprake hoeft te zijn. Je kunt soms door een hele enkele regel of door een hele kleine opmerking... of een, soms alleen maar al door een voorwerp laten zien hoe iemand leeft of wat er in zijn verleden is gebeurd. Dit hoef je nooit allemaal helemaal uit te leggen, mm -hmm. want een lezer is niet achterlijk. Nee. Maar er ja. is iets in, in, in de kunst van het schrijven die jij optimaal beheerst... dat jij gewoon uh, dat, dat onheilspellende er direct uh, in weet te brengen. En dat moet een eindeloos karwei zijn of gaat dat je makkelijk af? Of... Oh, nee, nee. Maar ik zal er wel een hangen naar hebben. Hè? Dat wel. Dat, dat zit wel in meer boeken ook en misschien is dat hier nog sterker. Dat, ik, vind, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, al ben je zelf je eerste lezer, hoe dat nou ontstaat. Maar het is natuurlijk niet een heel dik boek, maar ik heb er inderdaad toch wel heel erg lang en ja, ja, toch wel hard die, ja. aan gewerkt. Ja. ja. En het heeft me ook nooit verlaten, geen dag. Die personages en uh, wat ze allemaal zo over elkaar denken en van elkaar vinden en hoe hun confrontaties zijn. En, uh, dus ik mis ze ook, moet ik zeggen. Ja, dat zeg ik nu zo ineens. Maar ze, ze blijven natuurlijk bestaan, dat is altijd ja. het aardige hè, van een roman. Wel, ze, welk, welk, welk personage uit je boek mis je het meest? Nee, nee de hele combinatie. Hoewel ik, ik me ook kan voorstellen dat ze, dat ze zo levens-echt zijn dat je. En dat suggereert zelfs mijn mannelijke hoofdpersoon... die, uh, die toch ook wel, uh, ja als ik het heel voorzichtig zeg, een beetje eigenaardig is. Misschien is hij zelfs wel wat griezelig, maar ook... hij is behoorlijk griezelig, maar hij heeft ook een heel sociale kant. Hij is toch ook al, zoals alle mensen, een heel gecompliceerde man... Dan gun ik hem toch ook wel dat het dat als in mijn meningen over dat er misschien toch nog wat er kan worden met Romy. dat dat dus toch wel eens uitkomt. Ja. Maar goed, op zich is de roman natuurlijk afgerond. Er komt niets meer bij. He, en die personages staan en die Nee, maar je, zijn, gaf, je gaf zelf ja. de voorzet dat het dat het uh, eigenlijk dat je die personages gewoon mist. Dus je leeft ook echt met die met die mensen. Oh, met ze die... zijn heel sterk aanwezig. Ik zie ze zo voor me. Ja, hoe fictief ze ook zijn. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je er zo lang mee in de weer bent geweest. Maar ze maken het dagelijks deel uit van je bestaan op die manier. Ja, uh, uiteindelijk. Terwijl ze mij ook verrassen hoor. Ze verrassen me echt. Ik wist echt niet op een gegeven moment. Of van tevoren wist ik niet dat. Hoewel Harwon een gecompliceerde man ook is. maar dat hij een paar van die merkwaardige dingen uit zou halen. als hij dan eenmaal thuis is op zijn kamer. Op een gegeven moment zie je iemand zo sterk voor je. en dan. Kijk je met verbazing toe hoe hij dat ineens doet. Ineens schrijf je dat dan op. En wat voor dingen eh. bedoel je dan dat hij eh, nou, een dat hij sinaasappel wil laten ja, indrogen? Dat die, of? Ja, dat hij wat voorwerpen bewaren wil en dat hij dat ook dat hij dat dan zo meepakt en ook uit liefde. Vrij Nederland maakt een vergelijking met de ho hoofdpersoon uit de film Psycho. Dat nou, is er nou nogal ja, een heftige hoofdpersoon. Ja, ja, dat is, dat is waar waar we nog wel eens s'nachts ja, van dat wakker is schrikken. een van de eerste films waar ik inderdaad verschrikkelijk geschokken ben. Ja. Dat heb ik bij maar, deze huismeester niet gehad. Nee, hij zei, maar... Ik, nou, ik, ik ben niet bang voor nee, deze man. Nee, en ik, Norman Bees was echt wel eng ook voor ja. te komen te zien. Ik geloof dat Harrow met zijn gespierdheid nog wel iets aantrekkelijks kan hebben. Maar ik vind het geen verkeerde vergelijking. Omdat hij... Hij heeft iets van een stalker natuurlijk. En, uh, hij bespiedt vrouwen hij bespied ook. Hij woont ook bij zijn moeder en dat die, die, die, ja, die verhouding ligt ook niet al te, al te hartelijk. Hoewel die ook wel weer wat heeft aan, het, aan, aan het. het eind. Ja, maar hij, ja, hij trilt er ook wel weer haar velletje, zo haar wang. Ja, het is heel raar als iemand dit nu allemaal hoort en denkt hij, wat <laughs> gebeurt er in dat boek? Hè? Je maakt ineens zo'n sprong dan. Maar ja, ik, ja, uiteindelijk nee, maar... is la, Laten als we de lijnen vast proberen te houden... het is een, een, een boek over een roman over verhoudingen, over de liefde zelf... Uh, de, de liefde tussen, tussen man en vrouw... tussen moeder en kind. Oh, de onmogelijke liefde, de geheime liefde... die natuurlijk een liefde is die in feite zo mooi kan zijn. Want als je hem nooit uit en er wordt niet beantwoord... dan blijft hij ook in zekere zin bestaan. Dat is de die grote is, verlangende liefde. Ja, ja, van ja. bijvoorbeeld zo'n huismeester. Ja, ja. Voor Romy. Ja. En zij, nooit op, haar, op haar beurt denkt zij weer terug aan, aan haar man. En, en ja, Dan lees je zo af en toe wel dat hij echt niet zo mals is geweest voor haar... Maar ze wil van hem gehouden hebben. Dat is het meer. Hè? Van haar ja. man die voortijdig overleed. En natuurlijk. En door dat voortijdig overlijden uh, is dat verlangen van haar uh, wordt steeds groter. Wordt groter, ja. Naar ja. die liefde die, die eigenlijk voornamelijk wreed was, begrijp ja. ik. En afwijzend ja. En, ja. en neerbuigend. En... Maar het gaat ook over de liefde tussen een moeder, moeder en, en haar kinderen. En zeer hoe genuikend er, die kan zijn. Ja, daar gaat het zeer over. Ja, ja. ja. ja. Wat wilde je en... ons daarin laten zien? Ah. Ja, te zien. Ja, maar je laat iets zien, hè? Nou, ik denk dat, dat menige moeder en vader dat wel kennen. Dat je, vooral als je nog geen kind had... dat je niet beseffen kunt zelfs hoe onverwaardelijk je dat lief kunt hebben, dat kind. Wat dat voor je betekent. En dat is een geweldige ja, rijkdom. Maar daar, die kan gepaard gaan natuurlijk aan de angsten natuurlijk, hè? om het te verliezen en zo. En ja, dat komt in dit boek ook wel voor. Dat Romy echt al... Dat ze echt denkt over hoe dat zou moeten zijn. Als je, daar, ze zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment... Ik wou dat ik een geloof had waarbij ik zeker wist... dat ik later mijn kinderen weer zou zien. Ja. Doet er niet toe welk geloof als dat er maar is. Ze is enorm bang ja. haar kinderen kwijt te raken. En niet per se alleen maar aan de dood. Maar ook gewoon dat ze haar niet meer willen zien. Haar afwijzen en haar uiteindelijk ook niet meer op zullen zoeken. Het is, uh, maar er zijn, behalde, ze zoekt die kinderen wel op in dit boek. Ja, ze is, kan ook, je dat, nou, ze het, is ook wel dapper en daadkrachtig ja, natuurlijk. Ja, en, het, en ze houdt heel erg van haar kinderen. Dat komt er ook wel uit. En die kinderen die halen natuurlijk ook wel weer wat uit. Ja, het, kijk, het wonderlijke is dat... Dit boek speelt zich af binnen drie dagen. Hè? Twee en half, maar je, je leert natuurlijk toch die levenskennen... die over de jaren heen van alles hebben beleefd. Hoewel je ook heel wel weet, want het is echt in die tegenwoordige tijd... dat het nu steeds in het nu speelt. Mm -hmm. Dus daardoor, daardoor denk ik ook dat je een zekere suspense krijgt. Er zijn niet echt flashbacks. Mm -hmm. He? dat, het is, uh... Maar ik, ben, ik wil toch nog eventjes mm. doorgaan over die liefde... tussen moeder en, en kinderen of en vader en kinderen. Ja, kwetsbaar. Kwetsbaar. Heel, zeer. Ja. Ja. Is dat ook de, de, de, ja, de, de meest ultieme liefde, wat jou betreft? Ja, ja. De ouder, een ouder voor een kind, ja. ja. Dat staat zeg maar bovenaan. Dat is een, een onbaatzuchtige liefde. Dat is de, je hoort wel eens mensen zeggen... Dat, uh, dat, je, dat mensen kinderen nemen... dat het een hele egocentrische daad zou zijn. En die kun je natuurlijk zo benoemen... omdat je je dan zou voortplanten. Je, voort, je plant je voort... en dat mm -hmm. zou dan egocentrisch kunnen zijn. Of zijn. Maar... Als je een kind hebt, dan ja, er ontstaat iets. En ik merk dat nu, ik heb één zoon. En die zoon heeft een zoon, een baby van 13 maanden, daar komt weer een nieuwe liefde bij. En die, ook die is weer zo kwetsbaar. En het is bijna dubbel op. Want als de baby ziek is, dan vind ik dat ook weer erg voor mijn zoon. Dus een mens haalt zich heel wat aan met al die liefdes. Maar je krijgt er ook ongelooflijk veel voor terug. Ik wil één keer een baby die huilt en dat klinkt onaangenaam in je oren. Maar één lachje en alles is weer, uh, is weer weg. Ja. Jij uh, hebt een we hebben een fragment uit je, uit je boek wat eigenlijk over dat ja, ouderschap gaat. Dat, ja, dat ga ik nu voor het eerst voorlezen. Misschien moet ik erbij zeggen um, dat Rome hier teruggaat naar de flat waar dan nog uh, de overleden ballerina, de oude ballerina, van ver over de tachtig in haar stoel zit. En Romy heeft wat gedronken, wat van de sherry die nog over was... Uh, bij een, uh, van een begrafenis en waardoor ze wat loslippig is. En dan praat ze eigenlijk tegen deze, deze mevrouw. En dit is dan een middenstukje eruit. En dat zegt ze tegen die Irma... Ik stel me wel eens voor dat ik ergens vanuit het heelal naar de aardbol kijk... en dat ik vandaar met een eenvoudige beweging van mijn vinger... alle rottigheid van mijn kinderen af kan houden. Christose, ze woze, ze wies wies wieze. wies. Wieze, wieze. Ze zingt ook af en toe, namelijk. Het schijnt dat moeders zich heviger van hun eigen sterfelijkheid bewust zijn... als de kinderen het huis uit zijn. Aan hun biologische taak is voldaan, heet dat. En voor het universum is het dan alleen nog nodig dat ze sterven... Wat een vrede conclusie. Ik kan zo bang zijn, zo afschuwelijk bang... als ik denk aan het onophoudelijke duister. Aan nooit meer ademen, nooit meer luisteren... nooit meer proeven, nooit meer lachen. Geen zee, regen, gras, benzine, wijn, koffie, aardbeien... walnoten meer ruiken. Geen jas die ik graag aantrek. Geen aanraking van schone lakens. Geen zon, geen mist, geen hemel boven de stad zien. Geen dromen, geen verlangen meer kennen. Niet meer voelen... Maar erger is, Irma, als ik denk aan de angst dat het kindje verliest... en daar vrees ik verdriet van heeft. En het ergste, allerergste is dat ik, als ik dood ben... mijn kinderen niet meer zal zien. O, oh God, dat is zo verschrikkelijk. Als dat doordringt... wil ik ter plekke meteen doodgaan om dat nooit meer te hoeven beseffen. O, sowieso. Is dit eigenlijk iets wat jij zelf ook zo hebt ervaren... toen je je kind uit moest laten wapperen en waaien? Um, nou, nee, hoor. Nee, je bedoelt de ruzie die zij met haar zoon heeft. Nou, heeft je de... je, je, je, je uh, schetst eigenlijk ook dat iemand oppert... Uh, dat, dat als je afscheid of als je kind uit huis gaat... dat je dan zo ge ge geconfronteerd ja, wordt met ja. je eigen sterfelijkheid. Ja, ja dat zullen wel we psychologen zo duiden, maar nee, hoor, helemaal niet. Je nee. bent daar nuchter in? ben ik heel nuchter in, ja. Het lijkt me overigens erg veel verschil maken... of iemand jong of oud een kind krijgt natuurlijk. Het mm. scheelt erg veel. Maar nee, dan nog... Nee, dat, dat is er niet bijgekomen. Ik juicht eerder toe dat... Uh dat een kind zijn eigen leven gaat. Um. Ik vind het wel grappig dat je dit zegt. Want we hebben met um, Aldo, je zoon, gesproken. Oh, ja. En uh, hij zei uh, tegen ons... Zij is, uh, een is heel beschermend. Toen ik 18 of 19 was en op kamers ging wonen... belde ze me op in de winter of ik mijn sjaal wel om had. Omdat het zo oh, koud ja. was. <laughs> dit was in de puberteit heel erg lastig, zo'n beschermende ja, moeder. Ja, ja, nou, hij Als doet, ik om drie uur s'nachts ja, beneveld ja, nou. de trap op ging lopen... dan zat mijn moeder daar nog te schrijven. Want ze was natuurlijk altijd thuis wat ook wel weer fijn was, met kopjes thee en zo. Maar ik was een hele lastige puber. Ik had weinig zin in leren, ik ging liever schaken. Ik maakte de middelbare school niet af, pas later met certificaten. Eigenlijk ging het beter toen ik het huis uit was. En toen ik het huis uit was, ging mijn stiefvader ook direct... is bij haar ingetrokken. Niet omdat ik weg was... <lacht> maar ik denk meer als een soort surrogaat zoon haar ja, de afrekening ja, ja kon, toen kon ik weer voor een man koken hè? ja als hij dat bedoelt wist je dat je dat je ja. zoon dit dacht of zo mm, jouw, het, ja het verbaast me niet het verbaast me niet het is, maar het is wel waar dat het uh, hij was een ik kan ook zeggen het was een verrukkelijke puber oh nee ik heb al met mijn handen in het haar gezeten maar als uh, hij is erg geestig en, en uh, uh, dan zei hij bijvoorbeeld ineens... Ach, vrouwtje, wat maak je, je toch druk. Ik ben niet eens aan de middelen. <lacht> dat <lacht> is <ik> wel <mag>. lachen. Nee, ja. nee, maar... Ondanks die puberteit blijf je, blijf je van je kind houden. En dat zal hij zelf ook nog wel meemaken. Maar ja, het, kijk, als, als, als je kind een kind heeft... dan kijkt hij ook weer heel anders aan tegen zijn dat ouders. Dat ja, verandert ja, je eigen ook kind nee, ook. Nee, ja. Dat kunnen pubers zich nog niet ja. voorstellen. Nee. Maar... En verandert dat jou als moeder eigenlijk ook... Uh, dat je nu behalve moeder en grootmoeder weg nog steeds heb je je sjaal hoor. Dat gaat, oh, dat nooit gaat er nooit meer over. Nee, hoor. mijn moeder ook. joh. Ik was, uh, ik was wel na mijn veertigste als ze dan bijna was geweest... dat ze dan nog nariep en reek met de auto weg uit Den Haag. Laat je even een belletje gaan als je thuis bent. Want dan zat ze toch een uur lang van... oh god, er kan van alles gebeuren. Als dat erin zit, is het heel moeilijk om afstand van te nemen. En toch zie je iets van dat wat harteloze... wat pubers ja. of jonge kinderen of jongvolwassenen kunnen hebben... als ze los zijn van hun ouders... Dat zie je terug in, in dit boek. Zowel de achterloosheid of dat, dat narregen ja, waarmee die, die kinderen die moeder benaderen. Ja, die Romy. Die, die jongen is 18 in het boek. He, met, bij wie ze langs gaat ja. is ook een lieve jongen, dat merk je ook. Want ja. het is een jongen die het dan op een onge, ongewoon felle manier opneemt voor dieren. Hè. Zoals, hij heeft echt een monoloog over wat mensen dieren aandoen... Ja. die hem uit het hart gegeven is ja. trouwens. Hij er moment aan getwijfeld. <laughs> maar zij staat er toch naar te luisteren. Maar hij doet het wel op een, als een, zoals een puber dat in alle hevigheid zou do, kunnen doen... En hij houdt ook van zijn moeder, dat komt, dat komt er ook wel weer uit. En ja, er, die dochter van haar, die dan twintig is, en ja, die heeft een keuze gemaakt die Romy niet bevalt. Het is een ongelofelijke vetzak onder de tatoeages, die ook grof gebekt is. En, maar ja, dat meisje houdt toch van die man. Dat, en kijk, dat, ja, zo kan het gaan in de liefde. Je kunt het niet altijd peilen hè, waardoor het komt. Uh, wat dat betreft wil ik je graag een fragment laten horen van Dick Swaap. De neurobioloog die met zijn boek over de hersens een bestseller schreef. En die dus beweert, uh, dat weet je ongetwijfeld... dat ja. de liefde en verliefdheid ja. puur een kwestie is van chemie en van, van hersens. Hij is hier met een rabbijn in discussie. Even een heel klein stukje. <klaar> Het is een chemisch proces, net zoals alle processen in de hersenen... net zoals alle gevoelens, al onze belevenissen chemische processen zijn... die structurele, kleine structurele veranderingen in de hersenen tot stand brengen. Als we het hebben over uh, belangrijke intermenselijke emoties... dan is het liefde het allerbelangrijkste. Als je dat enkel reduceert in een paar elektrische stroompjes in je hersenen... dan dat, dat, dat, dat wil dat wilde bij mij niet in. Dat kan ik niet geloven. Ik denk dat er een hele andere wereld boven staat. Een, een, een soort ziel of geest of hoe je het ook noemt... maar die, die dingen ook echt ervaard, integreerd, hoe wordt alles bij elkaar gebracht, hoe wordt alles met elkaar in elkaar geweven. U, uw model is gewoon een computermodel. We voeren wat uh, elektrische stroompjes in en dan, nou, dat is het dan. Er is een groot verschil tussen een levende computer en een, uh, ik zeg, puur elektronisch werkende computer. En die levende computer heeft een evolutionaire geschiedenis van 3,8 miljard jaar achter de rug. Welke, welke van deze twee heren uh, ligt het dichtst bij jou? Nou, ik, ik geloof dat voor allebei wel wat te, te zeggen valt. Want natuurlijk is er chemie om, gewoon omdat je als je jong bent door hormonen gaan jagen. Dat wil ik best als iets chemisch zien. Alleen is dat individueel ook weer zo verschillend. Maar ik geloof ook in de verrassing. Ik geloof ook in het onmogelijke. Uh, dus in het irrationele en in de fouten die mensen daardoor maken... Als het louter chemie was, dan zouden je het allemaal kunnen sturen ook. Dus dat is niet waar. Nou, sterker nog, ik geloof dat zwaap beweert dat het eigenlijk allemaal al min of meer vast ligt in de manier. Nee, daar geloof ik niets van. Nee, daar geloof ik niets van. Er zijn ook mensen die nooit uh, iemand ontmoeten van wie ze kunnen houden. Hoewel ze heel wel aanvoelen dat ze die mogelijkheid in zich hebben. Hm. Uh, alle vormen zijn mogelijk. Natuurlijk is er iets universeels aan, aan de liefde ook. Uh, Nee, ik ben geen... Luister, ik ben geen expert, hoor. Luister, ik ga je hebt een boek niet. geschreven ja, ja, maar, dat liefde heeft, geen hersens. Ja, ja, het wordt op maar, 14 oh, februari het mooi, trouwens, wordt het gepresenteerd ja, op Valentijnsdag. Ja, Dan ja, mag ja, ik jou nu toeval, helemaal dat over. Dat de is liefde. toeval, dat is toeval. <laughs> is maar, maar natuurlijk... Uh, Iemand, ja, als ik denk aan Dick Swaap en dan zeggen... liefde heeft geen hersens, voor een man die alles met hersens doet... Ja, daarom ja, wel dacht ik eraan. Dat is wel interessante zin, ja. ja. dat dacht ik gewoon, ja, ja, liefde ja. heeft geen hersens. Hij ja, zegt ja. van wel. Nou ja, aan het einde... Het, is er één kant van, van, van het een kant pakket. Ja, een van de, de twee hoofdpersonen zegt aan het eind dat hij de liefde hersens geeft, op zijn manier dan. Want natuurlijk is dat ook weer niet waar. Mm -hmm. Maar nee, ik, ik geloof niet alleen in chemie. Onmogelijk. Dat geloof ik niet. Nee. Je, voert, je voert diverse liefdes op in dit boek. Hè? Uh, de moeder die eindeloos van, die, van die, zoon, die zoon blijft opzoeken en verdedigen. zelfs als ze vermoedt of, of vaag vermoedt. dat hij iets kwaads op zijn geweten heeft. De zoon die eindeloos voor zijn moeder blijft zorgen. terwijl ze eigenlijk ook gewoon een verschrikkelijke pen in de IS is. Uh, ondankbaar, verbitterd wezen. De vrouw die in een ongelooflijk beroerd en zelfs ge gewelddadig huwelijk blijft zitten, veel te lang. Wat beschouw jij zelf als de meest pregnante, uh, uh, pregnante liefdes... Uh, of, ja, hoe zeg je, ir ir irrationaliteit eigenlijk in, deze, in dit verhaal? Waar begrijp je het minst van? Oh, en nee, ik begrijp ze allemaal. Je begrijpt ze allemaal? Ik begrijp ze allemaal, ja. Terwijl dat toch... Ja. Ja, juist, ja, maar zoals... Uh, ik ja, bedoel, er zijn ook mensen die wat minder gecompliceerd in elkaar zitten. Maar over het algemeen zitten mensen dat wel degelijk. En als je dan een roman schrijft, dan gaat het ook over mensen. Alleen, en dat blijft natuurlijk altijd een onderscheid met de realiteit. Het zijn, je leest het in een, in, een, in een paar dagen of wat ook, zo'n boek. En dan zijn die mensen dus heel erg. Heel erg, moet ik het zeggen, uitgekristalliseerd. Heel scherp aanwezig. Veel meer dan wanneer je zomaar wat babbelt om je heen. Mm -hmm. Maar ze zijn gecompliceerd. En die, die, de manier waarop ze gecompliceerd zijn, moet je natuurlijk niet overdrijven. Moet je ook niet uh, onderschatten. Zodat je als lezer begrijpt waar het over gaat. En ik begrijp ze dus inderdaad. Ik begrijp al hun verschillende liefdes. Ook al kun je met je reden dan aanvoeren van... jeetje, dat, dat hebben we toch in ons eigen leven ook. Hoe kan iemand van die of die persoon houden? Mm -hmm. Dat zal wel iets zijn. En dat zal Dick Swap waarschijnlijk chemie noemen. En dat zal een gelovig iemand noemen. Zeg misschien dat God daar dan voor zorgt. Maar ik denk dat uh, iedereen zo anders in elkaar steekt... dat je dat nooit werkelijk ontrafelijk kunt. En dat het ook van, van alles en nog wat afhangt. Het hangt er ook niet alleen van zintuigen af, het hangt er ook vanaf hoe iemand je aanspreekt. Of om, hoe onhandig iemand is. Of je kan er van alles bij halen. Mm -hmm. Maar ja, nogmaals, ik, ik begrijp al hun, hun, hun acties en interacties. En hoe mal ze ook doen. Heb, heb jij zelf veel van de liefde begrepen? Als ik, het... hoorde, ik krijg het er warm van, zeg. Van, van het onderwerp, ja. Of is dat zo... te intiem? Ik denk dat ik, ik weet niet, als je oud, nee, nee, nee, als je, als je, als je, ja, als je ja, Het is je hier ook best warm trouwens. Ja, het is, weet je, het is ook best warm, ja. Ja. maar het gaat een beetje lokaal zitten, zo in de wangen. Geeft um, niks, laat nee, het gewoon maar lekker ik, Kijk, Ik vind het ook, vind ik ook weer zo'n cliché om te zeggen, ja, nu ik ouder ben, kan ik dat wat ja, meer misschien overzien? Misschien wel niet, misschien kan je het wel helemaal niet meer overzien, ik weet het niet. Nee, nee, god, je hebt het nodig achter de rug, hè? dat kan je natuurlijk wel zeggen. En je weet ook wat je soms fouten maakt en niet kunnen te maken met de manier waarop je jezelf in elkaar steekt of met je pech hebt gehad met, met de persoon tegen wie je aangelopen bent. Uh, ik heb ook, ik bedoel, ik loop vaak uh, hè, te klagen over dat ik niet goed aan het werk kom... maar ook over, uh, over mensen. Ik kan mensen ook fix haten omdat ze uitspoken. maar ik, ik kan ook vreselijk van ze houden. Ja, wie heeft daar geen last van? Mm -hmm. ik, nou ja, ik, ja, ik hou in... ook heel erg van mijn kat. Ja, ja. ja, ja. hou ik echt van. Dat vinden sommige mensen ook suspect, maar die dier geeft zoveel affectie terug. Het is, uh, ja. Zou dat ook louter chemie zijn? Nee hoor, hij stuurt niet eens om eten, zo'n kat is het niet. Ik uh, geloof wel dat de ene mens vatbaarder is voor de romantische liefde dan de ander. Ja, en de een heeft ook meer pech en een ander heeft meer... Uh, meer ja, niet alles omdat hij er knapper uitziet, meer aandacht. Ja. Dus, dus het failliet aan alle kanten, op alle mogelijke manieren. Maar, maar ben, jij van de, van, ben jij van de romantische school van jezelf? Of kan je dat niet zo oh, stellen? Ik, ik, kan het, ik kan heel erg veel in mijn leven... bij van alles en nog wat het tegenovergestelde bedenken. Ik ben zowel romantisch als verschrikkelijk nuchter. Ik kan het allebei. Maar ik, misschien als ik ook kijk naar, naar ook, uh, de hang soms naar inderdaad, wat ook wel in de recentie staat... het gothic element. Dus he, het 19e-eeuwse romantische... wat je toen in boeken tegenkwam. En dat had ik als kind al echt. He, naar, naar, naar Van vampiers en naar Edgar Allan Poe, de Black Cat. Ik vind het prachtig dat er een zwarte kat trouwens... op het omslag staat, maar dat staat er wel eens van. Dus er is wel een hang naar, naar romantiek. Maar die romantiek is niet zoet. Die is bepaald niet altijd zoet. Die, uh, die heeft nou juist een hele... Duistere kant, maar die is heel spannend. Een scherpe, scherpe kant ook, hè? Ja. ja. Zoals eigenlijk, want dat is ook waar ik in het begin uh, een beetje ronddraaide. Zoals eigenlijk ook die verhalen van jou meteen je ook naar die duistere kant toe trekken. Uh, ja, maar, maar, maar dat is ook, heeft ook te maken weer met, met suspense en met. Uh, en, ja, en altijd de manier waarop je het natuurlijk vertelt. Dat natuurlijk ook. Maar ik, ik, geloof, ik vind zelf dat ik niet kan zeggen... dat alles duister is in die boek. Of dat het somber zou zijn, dat is het niet. Want ik zou, ik zou niet kunnen schrijven zonder ook al naar een lichte toon of een grap... Uh, ja, maar dat, dat vind ik ook grappig. Je laat Romy uh, een, een verzorgende vrouw zijn bij, uh, op een begraafplaats. Hè, dus gastvrouw uh, in ja, de nou, aula enzovoort. Op een gegeven moment is ze ook... Uh, hè, er komen gasten binnen voor een of andere begrafenis. Smakelijk. Moet je horen hoe die praten over de doden. Ja, dat, dat, dat vind ik dan weer... Daar heb ik wel schrik in als ik dat dan schrijf. Dan kun je ze verschrikkelijke dingen laten zeggen. Hè? Ja, en dat doen ze dus ook. Ja, ja en maar, ook, maar... Daar, daar, daarin heeft deze vrouw een enorme nuchter eigenlijk in dat werk wat ze uitoefent. Maar en passant is het decor natuurlijk. En dat wat erachter zit... is dan toch wel een beetje... Uh, morbide, macabre, macaber, mm -hmm. Ja, zeker. Mm -hmm. En dat, dat zit eigenlijk... door het hele boek heen. Ja, dat, ja. Tenminste, zo heb ja, ik ja. dat ervaren. Ja, dat is dan toch 19e eeuwse romantiek misschien. <laughs> Nou, daar, ja, ga ik dan heel ga... daar maar mee af. Daar, dan ga, ik, daar ja. ga ik dan heel graag in Het is net mee. het echte leven. Dat is nog erger trouwens, het echte leven. Ja? Ja, vind ik wel. We hebben een heleboel mensen gesproken. En wat daarin eigenlijk um, vooral naar boven kwam... Of, of we nou je partner, je man hebben gesproken of je zoon... is het, het, het moeizame proces hmm. dat schrijven heet... Terwijl ik toch altijd dacht... van nou ja als je inmiddels zo'n gelauwd schrijfster bent... dan gaat het wat makkelijker. Maar het gaat eigenlijk alleen maar mo moeilijk, toch? Oh, Peter, ik heb zoveel geklaagd in al die jaren. Als, ik, als er weer een boek af was, ook, dan dacht ik... oh, wat erg, dan is er een interview, maar ook mensen omheen. Dan zal ik weer te klagen over hoe zwaar ik het vond. Maar ik heb er ook... Want anders zou je het natuurlijk niet doen. Ik heb er... Ik ontleen daar ook heel veel uh, geluksmomenten aan. Want uh, elke keer als het lukt, dan gaat er niks boven. Daar komt het toch op neer. He? Maar het is moeizaam. Ik geef het toe. Het is, het is natuurlijk raar als je na nou al die jaren uh, ziet... Dat, er, dat, er, dat al die boeken zijn ontstaan. En ik kan soms daarnaar kijken. En daarom heb ik zelf ook wel eens moeite met het woord van schrijver zijn... of schrijverschap. Dan denk ik, oh, dat is uh, iemand anders daarachter. Want ja... Dan denk ik, jeetje, dat is net van ander dat gemaakt heeft. Ik kan me haast niet meer voorstellen. En dan lees ik met bewondering een boek van iemand anders. Hè? Dan denk ik, jeetje, hoe krijgt hij dat voor elkaar? En dan vergeet je dat je zelf ook wel eens wat gemaakt hebt. Ook omdat je telkens weer iets nieuws wil maken. Dus, en dan stort je weer in zo'n moeizaam proces. Want inderdaad is het zo'n Ja, dan zegt mijn dierenbui natuurlijk wel dat ik moet oppassen. En dan zit ik de hele nacht op en dan vergeet ik de tijd. En dan... En dan, of ik ze hele slapeloze nachten, die zijn er veelvuldig. En je bent toch altijd wel met het werk te maken, ja. Omdat, omdat het verhaal of die hele technische kant, omdat je ergens nauwelijks uit kan komen, maar vooral toch ook het verhaal met die personages zelf. Je zo bezighouden dat je ze niet meer los kunt laten. En dat je verder met ze wil. Dus... Word je in zo'n periode uh, opgegeten eigenlijk door zo'n boek? Ja, maar het kan ook wel lekker zijn hoor. Dus, uh... Ja, ik vind het niet onprettig. Nu, ik, ik voel me, ik kan wel eerlijk wel zeggen, behoorlijk leeg na dat boek. Ik heb het in november pas ingeleverd. En normaal duurt het ook een half jaar voor het verschijnt. Hè, daar, zo ongeveer. En nu komt het dus eigenlijk al heel snel uit. En daar moet ik ook aan wennen. Want ik speel wel al met een paar ideeën voor verhalen. En, maar ik durf amper nog te beginnen, omdat ik weet uh, wat dat weer zal gaan kosten. Het is, ja, ook altijd, het is altijd de vorm ook waarin je je verhaal gaat gieten, die, uh, die moeilijk is. Want bij. Hey, Ieder boek zijn er andere personages die weer een andere taal vaak ook van je verlangen. Omdat ze heel anders denken, ander werken kreeg. Dus je hebben. moet ook loskomen uit het, uit de vorige, ja. uit je vorige ja. verhaal. Ja. Ja. Om maar dan zeg je, zeg je man, Roel, die zegt dan, ach, die gaat gewoon door. Ook al zegt ze dat ze nooit meer een boek gaat schrijven... en dat ze het niet meer kan, het verschrikkelijke schrijven. En dan duurt dat ongeveer een maand. En dan gaat ze zich, denk ik, vervelen, want dan gaat ze toch weer. En dan merk ik aan haar gedrag dat ze weer bezig gaat. Liever klagen dan vervelen. Ik ben het gewend. Kunstenaars klagen altijd. Maar dat snap ik ook. Het is niet makkelijk. Ik zie dat ze heel hard aan een boek heeft gewerkt. Drie jaar aan dit boek. Maar het is fijn. Ik zie een heleboel mensen... die na hun pensioen klaar zijn en dan niks zitten te doen. Ik ben blij voor Manny dat ze schrijft... en toch elke keer weer gaat zitten. Nou... Ik zou hem straks bedanken dat hij het allemaal gezegd heeft. Ja, Want, had hij niet mogen het maar, nou, doen. <lacht> Hij heel, zit aan de heel, andere team, kant van het glas. Nou, uh, ga gaan gaan maar naar huis <lacht> Dat etentje <lacht> gaat denk ik niet nee. door. <lacht> nee. Nou, ik weet het niet. Ik, ik, uh, misschien ga ik nu wel met pensioen. Nee, hoor. nee, nee. Nou, nee. Je weet niet. Ik kan ook tien jaar over iets gaan doen. Maar waarom zou ik me haasten? Maar, maar het is toch uh, grappig dat je, dat je echt zo'n soort afkeer... dat je kunt zeggen van ik schrijf nooit meer een boek. Hmm. Omdat je weet hoe zwaar het was. Ja, maar de, keten. De, en dat het ja. al heel snel... Uh, ja, nee, nou, het, het vergeet. Al ik ik vind vind het is zoiets als een bevalling ja, misschien. Ja, het, het is toch vervelend dan wat er om je heen... En denk ik, wou ik aan het werk was? Moet je nu heel lang voor die televisie gaan zitten dan? Een uh, ander boek lezen en dan denk ik, van een slecht boek. Vervel ja, je je bij, het gewone... nee, maar vervul je bij het gewone leven eigenlijk? Als er niet geschreven het, ja, wordt? Ja, ik zie heel snel de herhaling. Weer, mensen weer hetzelfde zeggen om je heen of... Ik kan me dan, niet, dan vaak moeilijk aan de overgeven. En als je aan het werk bent... dan moet je natuurlijk ook wel eens deelnemen aan het sociale leven. Maar dan kan ik altijd weer terugvluchten naar mijn kamer... en weer verder met... Mm -hmm. ja, waar ik me toch het meest prettig bij voel. En waar, waar je ook het meeste uh, leeft van jezelf in het schrijven? Ja, nou, uh, en bijna dan... Uh, omdat het woord net viel bijna als een vampier. Want, want dan is de tijd dus weg. Dan... Uh, dan denk je niet aan tijd. En dus dan denk je ook niet aan, uh, aan veel narigheden. Dat is vooral als het dood en zo. Maar ik ga nu niet somber hier zitten. Toen... Nee, nee. nee, nee, nee. Maar, nee. Het is, maar het is sowieso, denk ik, voor mensen. En dat hoor je natuurlijk wel vaker. Mensen die werkloos zijn, die heel ongelukkig raken omdat ze graag willen werken. Zo simpel ligt het ook. Het is goed om aan het werk te zijn, om bezig te zijn. Ja, maar... En als je dan veel... Ja, dat, en dat heb ik van kind of aan. Dus mensen vragen ook wel eens. Wanneer besloot u om schrijver te worden? Dan denk ik, daar heb ik nooit over nagedacht. Dat was vanzelfsprekend. Want ik deed het als kind al. Ik vertelde voortdurend verhalen aan mijn broertje en zusje. Ik vertelde ze... In de klas. Ik maakte opstellen voor andere kinderen in rauven snoepjes. Ik was altijd bezig, dus dat ging vanzelf. Mm -hmm. dus, dus ik kan me niet voorstellen een leven zonder. Wat moet ik dan met alles wat, ja, wat, in, wat ik allemaal bedenk en voorzien? En, en misschien ook wel met wat ik allemaal gezien heb in mijn leven. En verwerk je dat ook weer op een of andere manier... Dan komt dat ook weer in een roman. Ja. Uh -huh. nou, nou zei je net, eigenlijk uh, lukt het me als ik schrijf of in mijn schrijfkamer zit... om de tijd uh, stil, te, stil te zetten. En dan hoef ik niet te denken aan al die nare onderwerpen. Maar je, het hoeft niet eens echt nare onderwerpen zijn. Het zijn ook realistische onderwerpen, zoals uh -huh. dat de tijd verstrijkt... en dat je bijvoorbeeld ja. ouder wordt. Ook dat, ja. Uh, ja ben je, je daar heel ik. ernstig in? Uh, nou... Uh, ik houd het je ik ben, bezig. Ik, ik, in de laatste tijd gaat het zo. Hè, ik zag het ook. op de BBC ook een hele uitzending weer. Er zaten allemaal vrouwen met het opgeperd pepte borsten. Ja. Die er allemaal zaten te schreeuwen tegen de minister van National Health Service. Dat ze dat moeten waarschuwen en zo. En Jeremy Paxman stelde ons een paar keer toe de vraag aan een van die vrouwen. Waarom ze ze nou nam, Maar Hij kreeg maar geen antwoord. Mm -hmm. En dat heeft ook te maken met. Denk ik, ja, die, die willen allemaal mooi blijven voor hun man. En die willen kennelijk niet ouder worden. Maar dat is iets wat me helemaal niet kan schelen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook. Ja, wat, waar kom, ik, hoe kom ik daar nou weer op? Maar, maar ja, omdat... het is een pre. Ik bedoel, veronderstel dat je balletdassen bent... en je, je krijgt het fysiek zo zwaar dat je het niet meer kunt doen. Of als sportman, of noem maar op. Ik kan nog heel lang mee. Het is, een, het is ook geweldig als je dit als vak hebt. Om de, omdat er gewoon geen eindtijd uh, aan zit, behalve nee, je het, eigen het eindtijd. Het, het is een schrikbeeld als je net aan een boek zou beginnen... en je wordt halverwege... Uh, He, komt die man met die zijspinnen? dat is een minder prettig idee. Ja, maar dan denk je niet maar, meer aan je boek. Misschien. Dan, denk, dan weet je het ook niet meer. Nee. Nee, nou, Nee. Het is wel de reden geweest om ik toen één boek... maar was toen in de jaren negentig, toen uh, is één van de weinige boeken... eigenlijk het echte enige autobiografische boek... dat, dat... ik schreef toen mijn moeder was overleden. Eén keer heb ik dat toen gedaan. En toen dacht ik wel, nu mag die man me echt niet halen, hè? dan moet ik dit echt afmaken, dus dat schreef ik toen echt snel. Maar je wilde dat misschien ook echt voor je moeder schrijven? Of ja, denk wel ik voor en voor haar familie en voor alle troosten, de mensen troosten. Maar ook omdat dat verdriet zo dichtbij en zo ongelooflijk aanwezig was... dat ik binnen die, die kern weer iets heel anders mm -hmm. schreef dan ik ooit had gedaan. Maar goed, het staat er helemaal los van alle fictie uh, die ik normaal schrijf... Is, ja. het, is, is, is het zo dat... Uh, ik, want, want ik vind wel altijd in jouw boeken... Nou ja, we hadden het al over dat de, de dood is altijd... Die is nooit ver weg. Maar, hij maar is... er gaat bijna niemand dood in. Al die ja. boeken gaat nooit iemand ja, maar dood in. Ja, je hoeft niet dood één, te gaan. Om... Ik, ik geloof zelfs maar één, één iemand keerst gestorven in een boek... in de jaren tachtig. Verder nooit. Je wil dit gewoon dus, niet meer horen nee, over niet die zo. dood. Nee, want dat doe ik juist helemaal niet. Want ik ik heb toch wel een angst. Bij... Gaat het over de angst? Het gaat het meer over angst. En misschien ook wel over, want het kijk ook vaak door mensen. dat mijn personages vluchten uit het bestaan. Maar ik denk, ja, wie doet dat niet? Het, is bijna, het zijn eigenlijk allemaal menselijke verwijten die afverwijten. Opmerkingen vaak die. Dus maar ik vind het, het helemaal niet erg. Het, lijkt mij, het maakt het alleen maar realistischer dat er jawel, een dat grote een angst zo, met, voor de dood in maar zit. Die, is, die angst is er, de dreiging is er natuurlijk. Dat, dat speelt altijd mee. Wie heeft er nou geen last van? Ja. Oh, er zijn wel mensen die zeggen ze zijn niet bang voor zijn, maar ja. als je zou gaan vragen, nou en voor je man of voor je kind of hè, voor je hond, noem maar op, dan komt er heus wel angst voor. Of als je nog verder. Het is maar net Soms heb ik ook, he, ben ik helemaal niet bang voor zelf. Ga je eigenlijk, want je vertelde uh, dat, je, dat je ook inmiddels grootmoeder bent geworden. Is, is dat een onderwerp waar je over zou schrijven eigenlijk? Kun je, je dat voorstellen? Uh, ik heb zelfs in, in 69, 70 al een kort verhaal geschreven, waarin uh, grootouders voorkomen die het over hun kleinkinderen hebben. Herinner ik me nu ineens. Alles dat is wel is bijzonder. Mogelijk. Alles is mogelijk. Ja, maar. Dat, dat is ook weer een van die aspecten van romans en verhalen. Hè? Dus, dus niet, niet van al die boeken die nu zoveel opgang doen. dus hè? De non-fictie met al mm. historische boeken, zo, uh, elementen ja, enzovoort. Dat, dat, dat juist ja, dat terrein van, waarbij je alles kunt bedenken... waardoor juist de werkelijkheid juist veel harder over kan komen dat dat kennelijk al vroeg in zat. Ik weet niet waardoor dat komt, want ik weet van mijn debuut nog... van Bleker Zomer. echt, dat was veertig uh, jaar tussentroeg... Ja. dat er ook wel 72, mensen... Ja. Dat ik, ja. En uh, dat er ook uh, recensies waren uh, waar mensen heel verbaasd in waren. En dan was er ook eentje bij van... dat kan toch niet dat een jonge vrouw een man als hoofdpersoon neemt? Dat kan toch niet? Dat mm -hmm. mensen niet snappen dat dat kennelijk wel mogelijk Het is, is. de wereld van de ja. verbeelding en dat is een enorme rijkdom. Beschouw jij die, dat die is er iets veranderd in jouw verbeelding of met jouw verbeelding door de jaren heen? Ik, weet, ik zou niet weten hoe het anders zou zijn. De een kan dit en de ander dat, He? zo simpel. Ja, ja, ik, ja, ik, ik zie kan mezelf geen trein rijden of. Uh... <lacht> nou, wie weet. Ja, waarom eigenlijk niet? Dat zou je ja, toch zou kunnen ik verbeelden. <lacht> ja, <lacht> wat, wat, wat, wat, wat, wat zijn je plannen voor de, voor de nabije toekomst? Dat is gewoon weer het volgende boek waarschijnlijk, hè? Ja, ik, ik, ik dub over een, over een paar verhalen. Ik, uh, je bent niet aan een roman gegaan. Het is ook wel ook de weers, spijker op de kop. Ja ja, ja, ja. Je had een aantal verhalen uh, bundels. Ja. Zes jaar ja, geen roman, dacht ik. Ja, zes jaar niet. Ja. Maar uh, het is niet te voorspellen. Het is niet, en elke keer zal het zal ook weer zo gaan. Ik denk, waar begin ik aan? Wordt iets wat? Halverwege weet je het nog niet zeker. Misschien gaat het zo. Het is ook daardoor een avontuur. Ook voor mij. Dus niet alleen voor de lezer, maar ook als je zelf schrijft natuurlijk. En waar droom je dan van? Waar, waar ik zou droom je na nauwelijks. Nou, ook niet in nou, e je doet Met open ogen. Met, met open, open ogen en in, in, in de geest van schrijven. Mm. Wat zou je willen? Of is alles binnen handbereik? Nou, het is eerder dat ik nu denk: van... goh, het zit er allemaal op. Of allemaal niet alles. Ik hoop niet dat het allemaal op zit. Maar dat ik wel eens denk, en dat is dan de nuchtere kant van. Oeh, ik moet er niet aan denken dat ik nu zou moeten debuteren. Dat ik nog zou moeten beginnen. Dat ik weer opnieuw door al die obstakels heen moest. En weer bij elk boek uh, afscheid moest nemen. En afwachten wat, uh, wat er van gevonden wordt. Dat dat allemaal achter je ligt. Terwijl... Dat, geeft een, dat geeft soms een gevoel van opluchting. Maar het is dan maar even. Ik weet ook dat ik uh, wel verder wil. Maar je kan beter niet te veel over zulke dingen zeggen. Want... Ja, daarom omdat je toen net zei van over dood en alles in die boeken. Ja, maar ik doe het juist op zo'n manier dat ik, dat ik niet vraag om moeilijkheden. Want ik ben toch wel zo bijgeloven dat ik denk... van als ik sommige dingen zou beschrijven waarbij ik, waar ik bij een ander soort angst heb... zodat ik denk, als ik het zou opschrijven, dat het me overkomt... dat doe ik dan niet. Wat is een ander soort angst? Wat bedoel je dan? Nou, dat je het als het, als het ware zo zou weten te schrijven dat... Dat die fantasie, die gebeurtenissen die je zou beschrijven, die je zouden kunnen overkomen. Dat is iets wat ik toch tegelijkertijd dan bezweren kan door nooit te Dus het zijn liggen. daardoor altijd zulke andere personages. En als je romans schrijft, is dat natuurlijk wat je doet. Want schrijf je niet of zeer indirect over jezelf. Wel, oké, okay, wat je hebt meegemaakt, ervaringen, emoties die je kent, die kun je natuurlijk aan een personage meegeven. Maar ze zijn vaak heel anders. Dus en jij zoekt de... bewust die grens niet op. Want nee, er zijn ik... heel veel auteurs die dat wel doen. Hè? Die zoeken bewust die grens tussen hun eigen... Hè, dus nee, tussen hun autobiografie. Ga... en. Nee, ik, nee, ik denk dat die grens misschien zelfs wel overgaan. Maar ik, ga, ik doe het bij personages die ik niet ben. Ja. Dus daardoor... Ik, ik ben niet een huismeester. Ik ben niet een slager. Tegendeel zelfs. Ik heb een roman over een slager ooit geschreven. Hoewel ja. ik zelf dus juist zo moeite heb met alle die dierenleed. Maar dan zoek je juist het tegenovergestelde van wat je bent. En wonderlijk genoeg. En dat is wat er met een roman kan... Is dat nou juist wat de personages ja, tot leven kan wekken? En dat sleurt ons allemaal mee. Want ik vond het echt een buitengewoon mooi boek wat je hebt geschreven. Dank en, je wel. Uh, liefde heeft geen hersens. Mensen van Keulen, uitgeverij Atlas. Voor je ligt een tegel. Dan kan je natuurlijk gewoon Liefde heeft geen oh, hersens opschrijven. Ja, je teken. kan ook maar opschrijven. Je kan iets meer. Liefde heeft soms, soms hersens. Maar ik ook. dacht, oh, heeft er wel eens iemand opgeschreven omdat dit programma kunststof heet. Hè? Heeft er wel eens iemand opgeschreven. Deze tegel is niet van kunststof. Nee, heeft nog nooit iemand Want opgeschreven. Hij is... Het is een echte badkamertegel. Mag ik tegel. dat opschrijven? Ja, dat mag zeker. Je dat, vind je dat een beetje nee. de zijde, de titel van de Nee, toek. en daar ga ik dan ga toch nog gaan. wel even over nadenken. Ik ga ook even vertellen dat na acht uur het programma Twee Dingen komt. Margreet Reintjes die gaat met criminoloog Jan Dirk de Jong praten... die zeven jaar onderzoek heeft gedaan naar groepscultuur onder Marokkaanse jongeren. En Sarah Kosterde praat over de problematiek. Geen vriend, maar toch moeder willen worden. Dat komt allemaal aan de orde. Oh, na acht uur... Ik bedenk een variatie. Zeg hem snel. Je Deze tegel is niet van kunststof met een kleine letter, maar van kunststof met een hoofdletter. Ach, wat leuk. Zet ga ik er maar zo jaloers, jaloers <laughs> hoor, hierop? Ja, dankjewel, ik je Dank je wel, mensen. Dank mevrouw gaan. Van Keulen. Dit was aflevering 2426. Liefde heeft geen hersens. Binnenkort in een boekhandel bij u in de buurt. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio. Tof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Terug in de theaters. Paul de Leeuw. Te zien in Poephoofd. Ook in Kunststof TV. Choreograaf Ed Wubbe. En acteurs Ingeborg, Elzevier en Bram van der Vlucht. Samen op het toneel. Kijk naar Kunststof TV. Zondag iets na 6 uur op Nederland 2. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag lang.